5 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Bagdad is het uitgaansverbod opgeheven. Voor het eerst sinds donderdag rijdt er weer verkeer en lopen er weer mensen over straat. De Iraakse regering gaf geen reden voor het schrappen van de maatregel. Wel is het nog altijd onrustig in de stad. Bij nieuwe protesten na het opheffen van het uitgaansverbod vielen zeker vijf doden. Het land is al dagen in de ban van grote landelijke anti-regeringsprotesten, waar tegen orde troepen hard optreden. De afgelopen dagen vielen bijna honderd doden en honderden gewonden. Markthandelaren waarschuwen ervoor dat traditionele verkopers op de markt zullen verdwijnen. De groenteboer, de kaasboer en de notenkraam staan in veel gemeenten al jaren op dezelfde plek. Maar een nieuw vergunningenbeleid dreigt er een einde aan te maken. Marktkooplui kregen vaak vergunningen voor onbepaalde tijd. Maar van de Raad van State moeten gemeenten daar een eindtijd aan verbinden van bijvoorbeeld 10, 5 of 2 jaar. De markthandelaren die er nu al staan, waarschuwen dat hun investeringen met die termijnen niet zijn terug te verdienen. Ook zouden nieuwkomers die risico's niet willen nemen. Een Amsterdamse verkoper van lachgas heeft een boete gekregen van 100.000 euro. Zijn medewerkers verkochten lachgas op straat en dat is verboden. De man vond dat dat wel mocht. Hij ziet zijn bedrijf als een bezorgdienst. De man zegt dat hij pas stopt met de straatverkoop... als hij een miljoen euro aan boetes heeft. Jamie Morrison is niet langer de bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Dat heeft de Volleybalbond bekendgemaakt. Binnen de spelersgroep is de steun voor de Amerikaan verdwenen. Onder zijn leiding bleven successen dit jaar uit... In de kwartfinales van het EK werden de volleybalsters kansloos uitgeschakeld door Turkije en liepen ze kwalificatie voor de spelen mis. Een kwalificatietoernooi in januari is voor het team de laatste kans op een ticket voor Tokio. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 8 graden. Wel neemt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de bewolking toe. Morgen neemt de bewolking verder toe. Met uitzondering van het noorden valt op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Maandag op veel plaatsen droog, dinsdag weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Amersfoort... is de vertraging 20 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is de afrit S116 dicht. Verkeer moet doorrijden naar de afrit S114. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Ik zou zeggen, een hele goedemiddag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred Heij, bij CFM. Zandvoort op die 106,9 104,5 op de kabel. En natuurlijk op kanaal 40 digitaal. En ja, dat allemaal vanaf de tolweg Tina En wij zijn in afwachting van Ramon Beense. Maar die is nog even een plaatje. En dat doen we met Dunja. En ze hebben het over Pluk de Dag. Blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainment for you.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 is aanwezig, hier in de studio. Ik zou zeggen, hele goede middag. Ja, nee, en En Siona. Ja, het was druk hierin. Ja, er was een ongelukje gebeurd. En, maar nogmaals, ja, we zijn vijf minuutjes later, maar gelukkig zijn we nog redelijk op tijd. Dus, ja, toch? Helemaal goed, toch? Komt goed. En ja, we hebben even, even een straks schema, omdat je dadelijk optreden hebt in België natuurlijk. Ja, we moeten even rezen dus, straks, ja. maar ja. komt wel goed. Oké. Okay. <laughs> nou, beginnen we eigenlijk met het eerste nummer. En waar ik eigenlijk bekend raakte met jouw naam... Oh uh, Sophie. Oh Sophie. Dat oh Sophie is de eerste single die we uitgebracht hebben. Ja. De eerste single en dat is een, een track van, de, van, het album, van het eerste album. De Koning te Rijk. Ja. En uh, ja, met de eerste singles hebben we het überhaupt heel erg goed gedaan. Uh, ja, je praat toch wel over een behoorlijke periode geleden, want het is 1994. Ja. <totstatie> Dus uh, ja, ja, maar ook wel heel trots op en een hele leuke plaat ook. Ja, ja, want even kijken, de laatste keer was hier in uh, prr, prr, uh, ja, 2016. Ja. Dat was uh, Jij en Ik, volgens mij, de single. Ja, klopt. Ja, dat, dat was een hele mooie single inderdaad. Dat was ook uh, in de roer, uh, roerige tijd. Ja, uh, zeker. Eén uh, uh, een van de moeilijkste periodes. Ja, dat was uh, 16, juni, ja, 16 juli. Ja, 16 juli was de... Uh, ja. Ja, en dan waren jullie ook nog 20 jaar getrouwd, meen klopt. ik. Ja. Klopt, klopt. Oh, dat ik dat allemaal nog bijhoud. Ja, inderdaad, ja. Hey, uh, ja, ik, ik, uh, ik heb ook nog vernomen... de, uh, Chene, uh, de Sinterklaas uh, actie ja, die, vergeet... die is ook nog actief, hè? Ja, we, we hebben nu weer... Uh, dat we het zelf een klein beetje meer... op de voorgrond treden nu. Dus ja. dat we het weer een beetje overgenomen hebben. En uh, ja, Sini Sinterklaasfeest... is een uh, evenement voor kinderen... die onder behandeling zijn. Uh, samen met uh, broertjes, zusjes en ouders. Ja. En uh, ja... Mensen die inderdaad onder behandeling zijn... moeten hygiënisch... en uh, mensen met een bepaalde virus... of wat dan ook buiten... Weet je, die kunnen niet bij het feest zijn... en ja. alles een beetje uh, hygiënisch verpakken... enzovoort, enzovoort. Ja, en dat is iets wat... Ja, wat je veel geeft... en het geeft je ook weer een boost. Ja. Kijk, en voor ons helemaal... wij weten gewoon uh, waar deze mensen tegenaan lopen. En uh, ja, dus je begrijpt ze ook veel meer... Ja, om het ja, zo te zeggen... Ja. Dus daarentegen is het hartstikke mooi. En dan kunnen ze lekker in een, een mooie sportauto rijden. Ze kunnen uh, krijgen allemaal cadeautjes. Dus ja, het is ja. hartstikke mooi. Ja, en misschien wel een droom. Hè? Ja, voor de meeste, ja. Hey, En waar kunnen ze daarvoor terecht? Nou, in, in principe kunnen ze kijken op de Facebookpagina van Ramon Beense. Ja. Uh, en dan even kijken onder Shaini uh, Sinterklaasfeest. Ja. En anders bij mevrouw Siona Beense op de Facebook. En de stichting Kan Je Wensen uiteraard. Ja. Hé, hey, uh, gaan we zo over verder praten. We gaan eerst even naar Sofietje. Oh, Sofie. Oh, <laughs> Ik denk alleen maar aan die ene vrouw Ik zou de hele stad willen verplakken. Kapzones. Als zij ze willen krijgt ze iedere vent Wat mij opvalt is dat ze zo gewoon is Niet uit de hoogte, zeker niet verwend Ze heeft dat eleganten en zo waardig Dat zit bij haar nou eenmaal in de bloed. Voor iedereen goed woord en altijd aardig Als zij verschijnt maar dat mijn dag weer voelt Ik kwijt wanneer ik jou zie lopen Oh Sophie, oh Sophie, oh, Sophie. Jij maakt me gek en prikkelt steeds mijn fantasie Sophie. Ja, eh, ja Ramon Beentse. Hier aanwezig in de studio aan de hol in Zandvoort. En dat allemaal op je 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook eh, digitaal op tv-tekst. En eh, dat op kanaal 40. Zo, daar zijn dus, we weer. Eh, ja. Even terug van weg geweest. Even terug van weg geweest. <laughs> hey, eh, ja, we, we hebben het net gehad over de, de Sinterklaas-actie. Eh, loopt dat ook goed? Of. Eh, ja, weet je, het kan, is, kan het beter, laat ik het zo zeggen? Euh, nou ja, als het beter zou kunnen, ja. dan kan je mooiere cadeaus kopen. Ja. En anders moet je het doen met hetgene wat je hebt. En uh, ook dat lukt. Maar ja, hoe mooi kan het zijn weet je, dat je mooie cadeautjes uh, kan kopen voor die kinderen? En uh, dat je ze een dag kan laten vergeten. Ja, want uh, dus, gaat dat via een donering? Of, je kan het via kan je wens doen. ja En uh, als het dan daar binnenkomt, eventjes onder uh, de zeg maar. Uh, uh, Chenies Sinter Sinterklaasfeest, even erbij vermelden, dan uh, komt dat geld goed terecht. Okay. Dan uh, kunnen wij daar weer cadeaus van kopen. Oké. Okay. Hey, de volgende single die ik hier voor me heb staan is Wat een godin. Ja, het is dus, uh, volgens mij, even kijken, het was de derde single van, uh, van het album. Van hetzelfde album, ja. Ja, volgens ja. mij was het de derde single. En uh, ja, daar heb ik ook mee, uh, op bij Hollands Hitsfestival gestaan toen die tijd. En er was daar bij C.B. in. in uh, gewoon iets van uh, 30.000 man. Ja. ja, het was een spektakel. Ja, ja. En dat was een hele mooie tijd. Absoluut. Ja, en ja, Een ja, hele leuke nummer. Sowieso, als je op het podium staat en je ziet daar 30.000 oh. man staan. Ik, ik, ik heb het ook gezien. Ja, dikke bevel. Dan krijg je ja, ja, ja. Kippenvel inderdaad. Maar toch ook wel een beetje dat je zegt van nou. Eh, een dat beetje dat podium, podiumvrees. Oh ik nee, ik ik, niet. ik ik heb wel. Uh, ja, de, je groeit er al lang op. Tenminste, ik, ik wel. Ja, ja, ja. Ik nee, vind het heerlijk. Goed. Ik zeg altijd, ja, een beetje, een beetje gezonde podiumvrees. Je ja, kan nooit dat is, halen, natuurlijk. Dat zeker. Zonder hey, spanning. En, en, en, en uh, wat er, Godin. Uh, ja, is, is, is, is dat ook door jou geschreven of niet? Nee, nee de, dat album is uh, totaal geschreven door uh, Kovarijen toen die tijd. Oké. Okay. Ja. En de muziek? Uh, goh, moet ik even nadenken hoor. Heel, ja, het ja, is een hele tijd. Er is. is dat ook door Kovraai wel uh, ingespeeld en uiteindelijk bij Hardy op de Kelder, uh, dat is in bij Hoorn, even iets voorbij geloof ik. Uh, Daarin uh, in de studio opgenomen en geproduceerd. Oké, okay. ja, nou, we gaan hem even lekker draaien. Wat een godin! Het ja, heeft niks lekker. met die sfeer te maken. He? Oh ja, ook, oh, okay. ook tuurlijk. <laughs> tuurlijk. <middels> Ze is een regelrechte aanslag op mijn temperament. Als ik haar zie, dan ben ik stuk en ik ben toch wel wat gewend. Ik kan voor haar geen woorden vinden, mensen lief, wat meid. Ik kan mijn werken en geroeden, maar die ben ik nu kwijt. Het is te gek om last te lopen. Zou verboden moeten worden. Zo op klaar de dag. Ze heeft het lopen van een hinder. En ze lacht als een vee. Als ze me aardig zou vinden, ging meteen met haar meest. een wereldse vrouw Zo'n vrouw die kun je echt niet sturen Die blijft je toch niet lang trouw Maar tot ze laat mijn bloed wel stromen Ze maakt me goed overstuur Ik kan er beter maar van dromen Ze is voor mij veel te duur Ik heb vandaag een geluksdag Ze blijft ineens voor me staan Roem ik het nou of is verbeelding? Kijken ze me werkelijk aan? Word ik nog gek of is het echt zo? Zonder enige schroom. Wil ze me kussen, schrik me rot en ik ontwaak uit mijn droom ze Het swingt lekker in ieder ja, geval. Toch? Ja, ja toch? Ja, ja, ja. ja, maar daarom zeg ik... Ja, toch, toch vind ik dat jammer dat inderdaad sommige nummers ja, toch een wordt, worden, vind ik dan. Ja, toch, wie terwijl ze eigenlijk wel... Uh, ja, ja weet, en we leuk de, zijn. In de, in de toekomst dat we misschien wel in een nieuw jasje misschien een keer gaan stoppen... en uh, dat we hem ietsje moderner weer maken. En, uh, ja, want de teksten we, en uh, de melodielijnen zijn goed... En, ja, ja dus, in ieder geval een uh, beetje ja, misschien wat toepassingen uh, ja, van deze tijd. Ja, ja, ja. Ja. Hey, um, ja, zoals dit nummer, uh, ja, het is wel wennen. He, ja. dat, uh, dat is inderdaad een, uh, ook een uh, flink ondergewaardeerd nummer. Uh, terwijl die ook uh, voor die tijd uh, geweldig was eigenlijk. Ja, het swingt lekker. Het is, het is een uh, lekker meezing gehad. Uh, mensen, weet je, ik vind dat altijd uh, wel een uh, prioriteit hebben. Ja. Weet je, maar ik, ja, dat zijn, zijn een aantal dingen... wat ik gewoon heel erg essentieel vind. Dat is dus dat je de muziek... dat je de mensen kan raken met je muziek. Ja. En dat het ook feest kan hebben. Weet je? Dus dat ja. je, maar als je dan een beetje... een mengelmoes hebt van langzaam... en vlotte nummers, dat je nog echt... een repertoiretje hebt. Ja. ja, daar moet je... op een gegeven moment ook echt voor gaan. Ja. Weet je, dat het volledig wordt. Ja, maar dit, even kijken, dit nummer daar hebben we ook nog een videoclip... geloof ik, op YouTube. Ja, he? klopt. Uh, op klopt. het krant geloof ik. was dat? Uh, Volgens mij was het ergens in Haarlem, dacht ik, deze. Dat we opgenomen. Maar weet niet ja, aan uh, mijn hoofd. Ja, er staat me ook iets bij van het strand. Ook een oude kou. Ja, dat is, uh, dat is het leven. Die okay. hebben we op het strand opgenomen. Ja, nee, dat is het leven. Dat is een nieuwe. Nee, Nieu ja, een, wat nieuwere. Ja, maar die is op het strand, in ieder geval. Ja. Ja, die gaan we dadelijk laten, laten nu, horen. Uh, er staat me nog iets bij. <laughs> gaan, gaan, we gaan, nou. gaan we opzoeken. Ja, is goed. Gaan we doen. <laughs> het is wel weer een Ramon Beense. <middrigurtlı> deze nacht ben jij mijn liefde. Deze nacht ben jij bij mij. Lichten uit voor wit en jouw lichaam lichaam heel Ik wil wil ook ook jouw warmte. Wil je warme, zachte huid. Deur en dicht geen telefoon meer. Maakt me allemaal niks uit. Is wel heel meer uit, want Mijn vrijheid is gegaan. Het is wel winnen, Peter. Of Peter, hoor mij nou. Ik zei, ik zei, ik zei, klein zei, verschilletje. Klein verschilletje. Een, een eh, <laughs> ik, zei het, ik zei het vorige week volgens mij ook. Volgens mijn vriendin zei het van de eerste keer dat je zei, zei Peter. Ik zei Peter. Ja, ja maar, maar geef niks. Het eh, is Ramon. Tuurlijk. Dames, dames en heren, het ja. is Ramon. Okay. <laughs> hey Ramon, eh, de volgende zin die ik hier klaar heb staan. Want eh, ja, we moeten gewoon eigenlijk een beetje de vaart erin houden. Hey, eh, een klein beetje dronken heel Klein beetje ja, volgens mij was dat ergens in 2011 inderdaad dat we die uitgebracht ja. hebben en dat was die hebben we toen uitgebracht in uh, Tante Roosje. En uh, ja, daar hebben we gewoon uh, allemaal vrienden opgetrommeld en één groot feest uh, weten te maken, zeg maar in het café en uh, zingen met die app. Okay. En dat is een heel leuk uh, carnavalsliedje geworden. Ja. ja, nou ja, ik, ik vind het eigenlijk uh, niet, niet ik vind het eigenlijk een nummer voor alle tijd. Oh, oké, okay, ja. Ja, maar nou ja, het is eigenlijk meer een beetje de insteek geweest... om het een beetje met carnaval uit te brengen. Om ja. ook een beetje... Uh, ja, die sfeer een beetje te proeven... en even kijken waar de mogelijkheden liggen ook. Ja, ik heb altijd zoiets van... een klein beetje dronk. Ja, je kan het ook net, net zo goed in de kroeg draaien. Ja, of, zeker. Hè, of uh, ergens op de bühne uh, met een feestavond. Ja, meerdere met mensen het, hebben ja. hem ook in, uh, inderdaad... nadat ik hem uitgebracht had... Uh, heb uh, kijken. Wesley Bronkos heeft hem geloof ik uh, gebruikt... Uh, met een andere... Uh, Melody-lijn, uh, ja, Danny de Klerk heeft hem uh, opnieuw opgenomen. Uh, nog uh, een paar, uh, ja. weet je, dus ja, je zit wel in een, in een juiste lijn, want ja. ja, dan merk je gewoon dus dat mensen hem ook willen zingen, ja, dus maar, ja, dat is goed. Ja, het is een, uh, hoe noemen ze dat? Een, een, een, nou ja, ja een of, de echt een vreesnummer. Ja, ja, ja, zeker. Hé, hey, en die staan niet op een album, hè? Dus Een echte single op single uitgebracht, toch? Ja, deze dit is alleen een single, dit is niet een uh, op een album. Nou, wat voor albums heb jij precies? Ik heb twee albums: uh, De Koning Te Rijk en Met Hart en Ziel. Ja. zijn digitaal nog wel te krijgen, ja. Uh, gewoon, dus op de bekende de, sites of uh, ja, de bekende sites, maar niet meer als echt cd te koop. Dat niet, oké, okay. dus maar wel digitaal. Eigen, eigenlijk een beetje jammer, ja. Ja, <laughs> ja, ja dat vind, vind ik persoonlijk. Hè. Alles raakt een beetje weg. Uh, ja, ja, ja, normaal we digitaal. Ja, ja. ja digitaal. Ik, ik, ik, als ik dan anders een beetje beluister, dan is de kwaliteit toch niet uh, nee, van wat anders. de CD is. Ja, ja zeker. Ja, en dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel een beetje... Uh, ja. Ja, Frustrerend ook... eigenlijk. Want oh, ja. Ja, ik, ik ben een beetje verpest, laat ik het zo zeggen, met, met geluid. Ja, het is ook uh, inderdaad dus dat je een, uh, maar wel alles een beetje meegemaakt hebt. En dat ja. je er een beetje ingerold bent van uh, bandrecorder, cassettebakjes, <laughs> uh, gingeltjes ja, en, ja, en LP's. Ja. En dan op een gegeven moment dat, dat je dat zo allemaal zo de, de refus ziet passeren. Ja. Met uh, DVD, Laserdisc. Ja, en, ja, en, uh, vooral wij natuurlijk, de jongeren onder ons die... die, die ja. Ja. Die weten niet beter. Ja, die hebben een cassettebandje. Die weten uh, ik, ik ze niet uh, eens aardig <laughs> dus, uh, ja Nee, die weten niet eens wat een cassettebandje is. bedoel ik. Uh, ja, dat, uh, ik bedoel, heb ook... ja, ik, ik heb nog zitten knippen en plakken met een cassettebandje. En uh, ja. LP's en singeltjes. En uh, ga zo maar door. En uh, ja, daar stonden dus uh, zulke grote bandrecorders met zulke spoelen erop. En uh, ja, die, die, die, die gingen ook en automatisch en, omdraaien ja. en dat soort dingen. Dus ja, dan had ik gewoon acht uur muziek. Ja. Ja, dan hoefde je eigenlijk niks te doen. Nee, was, ik weet uh, nog wel dat de artiesten zelf met zo'n wandricorder gingen werken. En dan uh, moest je de witjes stellen ertussen. Ja, dat, ja, dat was voor de nacht. Hè. Ja. Ja, de nachtuurtjes. <laughs> ja, ik, ik zat er s morgens meestal om zes uur in. En dan uh, gingen, ze, gingen ze werken. ja ja en dan werd onder, ondertussen gebeld van hoe uh, kun je dat nummer rijden dat was echt nog een beetje in de tijd van de piratenrijen uh, top 40 nummers en waren een grote ding allemaal ja, dat ja, is zeker. Ja, ja. helaas die tijd is ook weer voorbij maar goed ja, je weet allemaal niet wat voor tijd er nog gaat komen en, uh, ja, je weet het nooit inderdaad zo we krijgen we een hele mooie tijd met alleen maar muziek en alleen maar Nederlandstalig op de als de kwaliteit nog beter wordt heel ja, klein beetje dronken op voor een feestje ja toch Na een hele week werk, moet ik eventjes weg Dan ga ik met wat vrienden lekker uit Voor een biertje nog twee, ja dat valt er me zo mee En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis Maar vandaag ging het mis, na een paar glazen vis Nam ik mijn allereerste glaasje bier En het ging steeds maar door, en een stem in mijn oor het telkens weer is te zo gezellig hier, mijn zwartje zijn Ramon man.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 La heel la la la la la la la uh, een Ja, nou, dat, dat, <laughs> nou, helaas, dat, dat kan, kennen we hier niet. Oké. Okay. <laughs> hey, um, jij en ik, dat is eigenlijk nummer nummer ja, waar je drie jaar geleden hier, hier zat. Ja, het is een uh, nummer wat uh, ook best wel een... Uh, ja, ja, emotionele lading. Ja, voor ja. mij best wel een, een apart plekje heeft ook, om het ja. zo te zeggen. Dat zijn er twee, twee liedjes wat echt uh, diep, diep bij mij ligt. Hè. Dat is uh, Kleine Lieve Kusjes. Ja. En het is dus uh, jij en ik. En ja, het is gewoon een hele, hele mooie nummer geworden. En uh, ja, dat, is, dat zijn dus de, de kleine dingen... Waar je, dat je de mensen kan raken met je liefdes. Ja, ja. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, ja en ook uh, ja, eigenlijk iets uh, eh, wat je zelf ook ervaren hebt Ja, natuurlijk. zeker. Dat je op een gegeven moment... Uh, dat er iemand voor je deur staat. En ja, ja dan, dan tref je elkaar weer. Eens, ja. eens tref je elkaar weer. Ja, ja. Ja. Jij en ik...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 zal komen, dat je vormen dus zal staan. Maar we samen zullen dromen, dat je nooit meer weg zal gaan. Dat het leven ons zal geven, maar de mensen jij niet. Maar we samen blijven leven, voor al het laatste sneeuw. Het was herfst.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 how many lanes? Hey, ja, dat is hem. Ja, toch? Ja, <lachtarden> ik blijf het eerlijk nummer vinden. Ja, dat is het zeker. Ik uh, blijf ook een, een apart plekje maat geven. Ja, ja. ja nou, wat zeg ik? Want dat uh had uh, toen ook nog mee te maken. Of die, die heeft eh, nee. in ieder geval ideetjes gegeven. Om, uh, ja, het was, het was een beetje rond die tijd dat het allemaal uh, gebeurde. Ja, en, um, ja, ja want, dus het was het. Kort naam was dit nummer uitgebracht. De, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, want uh, even kijken. We gaan een feestje bouwen. Dat ja, die heb, ik, uh, in principe, die heb ik wel zelf geschreven. Ja. Die heb ik uh, helemaal zelf geschreven. Normaal uh, pas ik ze een klein beetje aan. En uh, het is op de paradie van... Uh, I'll go where the music takes me. En wij gaan een feestje bouwen. Dat is een uh, ja, lekker up tempo liedje. En eigenlijk op elk uh, feest en partijtje... kun je hem gewoon goed draaien. Want ja. het gaat om het... Uh, om het hele gebeuren dat de mensen gewoon lekker snel op de dansvloer moeten ja, nou ja. en op uh, beginnen met een feestje maken. De, de titels zijn al genoeg natuurlijk. Ja toch? ik <laughs> zeggen. Ja. En uh, nou ja, dit is volledig uh, zelf geschreven. Ja. Uh, ga, ga je nog uh, naar een album toe werken of uh, blijf je? nog ja, ja, even ik, uh, ik heb een sponsor momenteel ja? en uh, ja, dan worden dingen worden toch even iets makkelijker. Ja. En uh, ik weet niet of ik daar mag zeggen dat uh, de sponsor. Uh, ja, als het maar geen adressen zijn. De? Als het maar geen adres is. Nee, het is geen adres, maar een kacht autoverhuur. auto voor uur. Okay. En dat is de eigenaar dan en die, heeft, uh, ja, die gaat mij gewoon helpen. En uh, ja, dat is gewoon heel gaaf, heel lekker. Weet ja. Je, want ja, dan kun je gewoon even wat meer uh, doen. En uh, we gaan zeer zeker gaan we kijken wanneer ieder geval voor de volgende single. En uh, een album wordt opgesproken. Ja, oké. En dat wordt een album met wat gevarieerde nummers? Ja, ik denk wel dat het weer allemaal nieuwe nummers worden. En we moeten even kijken hoe en wat. We zijn er nog niet intens mee bezig nog, dat niet. Nee, oké. Het idee ligt er wel. Sorry? Ik zeg het idee ligt er wel. Ja, zeker. Het idee ligt er wel. En kijk, ik ben er altijd wel mee bezig. Alleen het moet ook kunnen. Ja. En uh, nou, nu zijn de opties zijn gewoon veel groter. Dus wat dat betreft uh, ik denk ik wel dat het gaat gewoon hard komen. Oké, okay, nou. Ik denk dat we dan maar even een, een feestje gaan bouwen. Ja, toch? Ja, ja toch? Helemaal lekker. Oké. Okay. Gevraagd. Ga jij een feestje bouwen, ik zei het, dag gaat eraf. Kom op de dansvloer staan, we gaan. We zijn er moe van. Even een lekker disco plaatje tussendoor. Ja, toch? Ja. Nou, wat ik okay. wel altijd heel belangrijk vind, is dat je je afwisselend hebt bij uh, je afwisseling in je repertoire. Ja. Dus. Ja. Hey, um, Kijk, ja, we, we, uh, we hebben nog eventjes uh, de single voor iedereen. Ja, ja dat is uh, I Believe. Uh, dus dan ook weer een bekende melodielijn. Ja, en uh, Voor Iedereen is een, een nummer wat we in uh, november ergens uitgebracht hebben. Ik weet niet welk jaar, dat uh, was volgens mij ergens 2000. Ja, dat was 16, 15, zei, 16. Ja, ik heb hem twee keer uitgebracht. Eén keer uh, toen, uh, dat is ergens in 96, denk ik. Nou, dat, is heel dat, lang is toen, ja, dat was toen met uh, Peter van Aston, Piet ja, in Wisselhoort. Dat ja. is ook een hele mooie uitvoering geweest. En later nog met Peter La hey hebben we hem uitgebracht. En dat is ergens in, uh, volgens mij, rond 2011 of zo. 13, ik weet het niet. Maar uh, rond die feestdagen. Ja, en wat, wat is nou mooier, weet je, dus dat, dat je even de mensen de ogen laat openen. Wat eigenlijk werkelijk belangrijk is. Ja. Dat je er voor elkaar kan zijn. En dat dat ja. al heel veel kan zijn, weet je. Dus. Dat is zeker belangrijk. Ja. Je moet er, Ja. Eh, vandaag de dag... Eh, Meer dan ja. gedoende ellende om, om je heen. Ja, Ik ben en, <laughs> Dan is het zo ver, je fijn dat je ja. gewoon de mensen wel bij kan staan. Ja. Op het moment dus dat ze het en leuk hebben, maar ook als ze het minder leuk hebben. Ja, nou ja, daar zijn we eigenlijk nu ook mee bezig. Ja, en daar gaat het nummer een beetje over. En uh, dan gaan we naar luisteren. Dat is heel mooi. Voor iedereen. Bij mensen omheen me die verloren zijn. Ik zie vrienden scheiden, ze zijn weer alleen. Ik voel hun pijn. Ik zie mensen zonder werk, waar gaan ze heen? Geen toekomst meer.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 Gewoon gelukkig zijn, zoals het moet Waarom kunnen mensen niet gewoon tevreden zijn? Dan komt alles goed Ramon Wezen. Heerlijk nummer is dat, Ramon. Ja, ook weer een ja. uh, nummertje met een boodschap. Ja, <laughs> ja sowieso. Maar ook uh, ja, de melodie is natuurlijk een bekende melodie. Maar dat, dat, ja, het ligt gewoon lekker. Nou ja, ik vind het ook altijd wel belangrijk. Weet je, kijk, je moet je eigenlijk toch ook uh, proberen een beetje te classificeren met andere artiesten. Ja. En uh, waar ligt de kracht van jou? Weet je? En, ja. Ja, mijn kracht is dat ik gewoon toch met uithalen en met hoogte en laagte... Ja. Weet je, en, uh, dan kan je met zo'n liedje als dit uh, Dat kan je gewoon goed uitpakken ja. En dus het hetzelfde ongeveer met een nieuwe single uh, Jij weet alles Is het ook zo'n soort nummer ja, nee, Ook een dus, nummer waarbij je kan Uithalen en waarbij je kan laten zien Wat je kan ja, ja. Want, uh, ik, ik ken hem dan van guys and Dolls. Ja. Uh, de guys in the holes De melodie Maar hij is in werkelijkheid nog veel ouder ja, hij is nog veel ouder, ja, Want hij is uh, eigenlijk niet uh, een... Nee, Helen, Helen Carden of zoiets. Ja, ja, ik... ja, ik weet in ieder geval, ja, dat weet ik ook of, uh, jaren zestig, uh, ja. in die periode in ieder geval. En uh, ja. en Volgens mij ook meerdere artiesten die hem allemaal gezongen hebben. Ja. Tom Jones, uh, pff, alle grote artiesten, ja. die hebben hem wel een keertje gezongen met een opgeving. Ja, nou, het is gewoon een melodie die ja, ook lekker ligt. Ja. Dat, uh, ja. En daar de juiste tekst bij dan... Uh... Nou, dat vind ik ook. Ja. En dat zeg ik, het is, een, het is een tekst die we erop gemaakt hebben... Wat, dat iedereen ja, uh, kan zich daarmee uh, kan mee uit de voeten. Ja, ja, ja. Dus uh, hij is uh, nu al een aantal keren al geboekt uh, voor een bruiloft. Weet je dus dat je hem inderdaad uh, moet zingen voor, uh, voor de bruid. Ja, voor de uh, uitnaam van... En uh, ja, hoe mooi kan dat zijn? Ja, en, en, en natuurlijk de prachtige clip die erbij zit. Ja, On daar YouTube. ben ik ook heel trots ja. op, zeker. Waar natuurlijk uh, je vrouw de hoofdrol in, uh, ja, in speelt. Ze ja, ze hebben al gezegd ook van... Uh, in principe heb ik geen zin om met een videoclip mee te doen. Maar ja, ze konden dit keer niet onderuit. Nee, nou, het is een prachtige titel. Ja, uh, de, jij het uh, ja. alles. Nou ja, ik bedoel... Uh, dan bekijk ik uh, een beetje de historie. Uh, wat, wat, wat, hetgeen wat jullie allemaal meegemaakt hebben. En, en denk zo. ik van ja dat heb je nu misschien wat, wat dichter bij elkaar gebracht? Nou, het is eigenlijk meer ook een soort bedankbetuiging: van, ja. uh, dat ze toch uh, in de zware tijd er, er voor me was. Ja. En eigenlijk ja. is het wederzijds natuurlijk. Maar dat je gewoon onderling, uh, het, weet je, toch aan elkaar gewoon de steun hebt. Uh, ja, en daar ben je gewoon heel trots op. En dan mag uh, een bedank, uit, met, met name van muziek, is dat gewoon uh, ja. Ja, heel mooi. We gaan hem het draaien, nog voor het nieuws van 6 uur. Helemaal mooi. Jij bent alles.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 Nee, ik zeg, druk je daar. Naar het nieuws van 6 uur. En, uh, ja, zo, zo, zo dadelijk gaan we zeker tegen het einde van dit programma nog een keertje draaien. En dan draaien we helemaal. Dus ik zou zeggen, tot zo. Tot in 2 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.